Madrid gaat grotendeels op slot. De Spaanse hoofdstad gaat strengere coronaregels invoeren... nu het aantal besmettingen er weer flink oploopt. Correspondent Rob op Zoutberg somt de nieuwe regels even op. Meest opvallend is hier de beperking die er staat in die regels... voor in- en uitgaand verkeer in die steden. Alleen werk, studie, ziekenhuizen en nog een aantal andere dingen zijn toegestaan. Cafés, restaurants gaan eerder dicht, winkels eerder dicht, sportscholen worden beperkt. Behalve in Madrid gelden de regels ook voor negen andere gemeentes in de buurt... Middelbare scholieren moeten toch allemaal een mondkapje op. De scholen komen zelf met dat advies. Het is de bedoeling dat leerlingen in de gangen, de aula en de kantine een mondkapje opzetten. In de klas tijdens de les mag hij af. In het water bij Neeltje Jans in Zeeland is een auto gevonden met mogelijk één of meerdere lichamen erin. Het is niet duidelijk hoe lang de auto al in het water ligt. De politie doet onderzoek. De auto werd gevonden door duikers die al bij Neeltje Jans aan het werk waren. En vanmiddag wordt hij uit het water gehaald. En de man die een jaar geleden tijdens het opruimen van het strand bij Noordwijk een aangespoelde zeilboot vond, mag die boot hebben. Het is in al die tijd niet gelukt om de eigenaar te achterhalen. Heeft zich ook niemand gemeld. Het is ook wel een apart geval, zegt Jan. Nou, zoals je kan zien is die helemaal, uh, zijn de ramen die zijn, uh, zwart gespoten. Hè? Dus ja, er zijn dingen mee gebeurd wat wij niet weten. Maar... Het zal niet helemaal zuivere koffie zijn. Ook de politie kon niet uitvinden van wie de zeilboot was en dus is hij nu van Jan. Wij zijn eigenlijk een motorbotenfamilie, Geen zeilbootenfamilie. Maar ja, het is toch een boot. Hij bewaarde de boot het afgelopen jaar op het land naast de scharrelende varkens. Nu gaat hij hem opknappen zodat er weer mee gevaren kan worden. Het weer. Het is bewolkt en regenachtig en een graad of 15 vanmiddag. Morgen valt vooral in het zuiden regen. In het noorden is ook wat zon. Het wordt ook weer wat warmer. 15 tot 19 graden.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 En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Ja, goeiemiddag. U bent weer terug bij Zandvoort Luncht. Uh, zullen we beginnen met een plaatje van Charles als daarvoor? Heel goed plan. Yesterday.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 als naar voren. Ooit jong geweest. Nog een liedje doen? Ja hoor, doe maar. Dalida met Hava Nagila. Hava Nagila Hava Nagila Hava Nagila havana gila havana nagila, havana gila Then you havana march. havana renna renen na, hava na havana na, I am je suis si bien que ma joie devient complète près de toi. a ton I dans tes bras. I perds la tête, I moi Grange, le range, c'est le dernier jour des moissons. Dansant sur cette terre, fertile et fière, qui reverra d'autres sillons. Dansant sans plus penser au mal qu'on s'est donné, pour faire le best grain qu'on vendra demain. Dansant, cheveux orants, et si de temps en temps, ton corps serait mon corps juste un peu plus fort. Ja, Dalida met Hava Nakila. Ja, wist je dat in de regio Kennemerland de heel veel scholieren zich uh, uh, vaak gestrest voelen? Dat uh, dat is uitgekomen door een, uh, de, boven het, dat die stress ligt uh, in de Kennemerland-regio boven het landelijk gemiddelde. Leer, leerlingen ervaren het vaak stress door school of huiswerk. En meisjes ervaren ruim anderhalf keer zo vaak stress dan jongens. Van de leerlingen die stress ervaren zegt ruim de helft dat de stress van invloed is op de lichamelijke of geestelijke gezondheid. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Een onderzoek van de, van de GGD Kennemerland... naar de gezondheidssituatie van leerlingen... in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Gemeente en GGD gaan samen bespreken... welke uitkomsten nadere aandacht nodig hebben... en of zich lenen voor een preventieve aanpak. Prestatiedruk komt ook, voor, ook vanuit de leerlingen zelf. Van de leerlingen voelt prestatiedruk om aan de eigen verwachtingen te voldoen en om aan andermans verwachtingen te voldoen. Bij de laatste groep gaat het vaak om het voldoen aan de verwachtingen van ouders... en in iets mindere mate aan de verwachtingen van leraren op school. In totaal ervaart 44% van de leerlingen prestatiedruk om aan eigen en of andermans verwachtingen te voldoen. Gepest wordt op school gehalveerd in tien jaar. Tien jaar sinds 2019, eh, 2009 zien we een daling in het percentage leerlingen dat recent op school is gepest. In 2019 is het, is het bijna de helft van tien jaar eerder. Toch zegt nog steeds 8% van de leerlingen dat ze recent op school zijn gepest. Dit is niet net zoveel als landelijk. Pesten via internet is niet veranderd sinds 2013, toen het onderwerp voor het eerst is nagevraagd. 5% van de leerlingen is recent gepest via internet, wat gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Ja, is toch lastig allemaal weer? Ja. Waar ligt het aan en wat kunnen we eraan doen? Ja, nou ja, goed, ik denk die druk wat minder hoog leggen bij die kinderen. Ja. ja. Weet de... je, we hoeven niet allemaal naar de universiteit. Loodgieter gaat straks meer verdienen als uh, professor, denk ik. Nou, dan uh, is daar misschien een uh, opening. Ja. Bouden wij de Groot doen met.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 Die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frans soldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht nacht. Laat die bleke pacifisten stekklikt maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw moeder.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 En uh, wat uh, kun je doen uh, in de herfstvakantie? Want die is er volgende week. En ik heb een hele leuke suggestie. Uh, waar vind je ruimte en rust in de drukke Randstad? Juist in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat is een uniek gebied. Want je mag je hier buiten de gebaande paden begeven. Waardoor je dus letterlijk kunt struinen door de natuur. En grotere verscheidenheid aan planten kom je nergens anders in Nederland tegen. Ook de fauna is goed vertegenwoordigd. Marterachtige eekhoorntjes, vossen, konijnen, damherten. Het zit er allemaal. Je vindt het in de Amsterdamse water, waterleidingduinen... meer dan honderd verschillende vogelsoorten... en in een aantal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog huizen talloze vleermuizen. Je treft er ook groter wild aan... In de herfst hoor je de damherten volop knurren. Dat heet het toch anders? Brullen. Brullen, ja. Nou, ja. Met dit bijzondere geluid proberen de mannetjes de vrouwtjes te lokken. Het gevolg is dat er in de zomer volop kleine damhertjes rondlopen. Allemaal kleine bambies. Ja. De Amsterdamse waterleidingduinen zijn het domein van de wandelaars. Fietsen is hier niet toegestaan. Rondom het gebied loopt er wel een uitgebreid net van fietspaden. Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. En fietslooters hiervoor zijn verkrijgbaar bij VVV Zandvoort. Ik zou zeggen, ik vind het een hele, heel leuk iets... om dat in de, in de herfstvakantie met het gehele gezin te gaan doen. Ja. Er zijn ook uh, uh, arrangementen die je kunt doen. Uh, die zijn dan... Uh, daar zit dan wel een prijskaartje aan verbonden. En die zijn dan ook met gids. Maar daar, uh, ga daarvoor even naar vvv.zandwoord.nl. Ja, prima. Laat je doen. Ja. Barbara Memory. Barbara Streisand met Memory uit de musical Cats. Nog een plaatje doen? Ja, doe maar. Lijon met haar gaat ze. Zij EN Met daar gaat ze. Ja, ik, uh, ik heb een nieuwtje. Ik lees net dat uh, de politie arresteert een man... die binnen een maand 120.000 fraude-SMS'jes uh, heeft verzonden. Hij is, uh, hij is de man is aangehouden in uh, het kader van een lopend onderzoek... Uh, van de politie en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland... Een grootschalige cyberfraude. In dezezelfde zaak werd ook een 21-jarige vrouw aangehouden. De, dat gebeurde in beide gevallen in Groningen. Het is niet bekend hoeveel geld er is buitgemaakt. Maar de OM schrijft wel dat het in heel Nederland slachtoffers heeft gemaakt. Uh, inmiddels heeft de politie ook meer laptops in beslag genomen. En uit gegevens blijkt dat de verdachte actief was op ondergrondse handelsplaatsen. waar hij bestanden met andere hackers deelde. Hij kocht op die manier bestanden met tienduizenden telefoonnummers, zegt de zaaksofficier. Dus die is van de, die is eventjes weg. Nou, gelukkig. Die kan even geen schade meer aanrichten. Nou, daar zijn we heel blij mee. Ja. Sting met Desert Rose. Ja. Ja, ik heb een uh, mededeling, denk ik. Want het zou uh, vrijdag uh, 2 oktober, morgen dus... het uh, Nationale Ouderdag zijn. En deze ze wilden ze dus uh, niet ongemerkt voorbij laten gaan. En ze hadden dus een leuke speurtocht uh, georganiseerd. Maar het een het en ander is niet helemaal duidelijk. Want aan de ene kant zeggen ze... de speurtocht gaat niet door... En dan vervolgens staat erop dat de speurtocht wel doorgaat. Dat is een beetje verwarrend. En ik wil het dan wel dan eventjes vermelden. Neem even contact op uh, met het nummer 023 574 0330. Daar kun je je telefoon aanmelden om mee te doen. En dan hoor je of het wel of niet doorgaat. Dus bel even dan 023 574... 0330. Beetje onduidelijk is het. Was dat die speur toch met die jongeren erbij? Uh, ja. Dat je Ja, ja die, dat was een uh, leuke ding. Het was iets heel leuks, maar uh, ja. Op de, hij, hier staat, hij gaat niet door en dan vervolgens kan je uitleggen dat hij wel doorgaat. Dus het een en ander is niet helemaal duidelijk. Misschien oh, okay. verstandig om toch even te bellen ja. van tevoren. Ik heb 10CC met de Wall Street Shuffle. NCC met Wall Street Suffolk. Uh, ik heb nog een, een nummer van de police. Every breath you take. Yes. Please every bread you take Doen we nog een nummertje? Ja hoor. Ja. Yeah? Simon and Garfunkel Bridge over troubled water. Bridge over troubled water. Zullen we het eens uh, over het uh, weer hebben? Nou. En er bestaat een grote kans dat in de maand oktober boven gemiddeld veel regen valt, gaat vallen. Dat meldt weer online. Zo warm en zonnig als september was, zo nat en grauw wordt oktober, is de voorspelling. Het is vandaag dan bewolkt en er valt geruime tijd regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten weer wat vaker droog. En met een beetje geluk schijnt ook nog even de zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in het zuiden valt regen. In onze regio blijft het zo goed als droog, maar vrijdagavond stijgt wel de kans op regen. Het wordt opnieuw maar 16 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met opnieuw kans op regen. Er waait in oosten tot zuidoostenwind en het wordt een graad of 15. Zondag stokt het kwik bij slechts 13 graden. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot buien. Een vlagerige wind maakt het ervoor het gevoel niet beter op. Ook maandag zijn buien mogelijk, maar soms schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijkse buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Ja, het is echt herfst. Ja. En dit was het weer volgens Rico Schreuder. Oké, we gaan naar Art Garfunkel, Bright Eyes... uit de film Waterschapsheuvel. MUZIEK over de schitterende film Waterschapsheuvel. Ik heb uh, dan uh, uh, als toetje nog een uh, gezellig recept voor vandaag. Uh, daar heb je voor nodig een Hollandse bloemkool... vier eieren, een deciliter melk, zout, peper, nootmuskaat... en 300 gram gehakt... en wat boter voor het invetten, paneermeel of geraspte kaas... Ook heb je nodig een voetprocessor of staafmixer, overschotel en een kom. De voorbereiding. Maak de bloemkool schoon, verdeel het in roosjes, kook hem gaar met wat zout. Bak intussen het gehakt rul, vet de overschaal in en laat de oven vast voorverwarmen op 200 graden. Neem de helft van de gekookte bloemkool en pureer dit. Klop de eieren los met de melk en voeg de bloemkoolpuree toe. Doe hierna het gehakt erdoor en voeg zout, peper en nootmuskaat naar smaak toe. Doe alles in de ingevette ovenschaal en leg hierop de overgebleven bloemkoolroosjes. Strooi er het paneermeel of de geraspte kaas over, of beide. En zet de schaal ongeveer 40 minuten in de oven. En het lijkt me heerlijk. Lekker met gekookte aardappelen. Nou. Eet smakelijk voor schaalig. vanavond. U kunt het terugvinden op smulweb.nl gaan uh, Lennart Cohen met Halleluja doen. Halleluja. Hmm. Hadden we verder nog iets? Nee, wij ja, de, we zijn bijna aan het einde van uh, Zandvoort. Uh, lunch? lunch. De lunchroom. En uh, wat is er hierna nog? We hebben hierna het Ritme van Zandvoort. Dat duurt tot acht uur vanavond. En daarna is, ja, kopen we er weer met Alternative FM. En dan van uh, 10 tot 12 Nashville en dan daarna Zandwoord at Night. Nou, dat is het uh, een beetje voor vandaag. Oké. Okay. Dan wens ik, ik van mijn kant af, uh, iedereen vast een hele fijne dag. En uh, ik ben er dinsdag weer met Jan van de Oever. En jij bent er morgen weer, geloof ik, Emily. Nee, morgen is Rainbow Radio er. Wij oh. zijn er uh, volgende week vrijdag. Ik heb begrepen dat het daar niet... Uh, dan moet je even contact opnemen met uh, een van de uh, programmamakers, denk ik. Oké. Okay. We gaan eruit met Always Look on the Bright Side of Life. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle...